De eerste medaille is binnen voor de Nederlandse atletiekploeg bij de wereldkampioenschappen in de Amerikaanse staat Oregon. Het viertal op de 4x400 meter estafette gemengd veroverde het zilver. Lee Marvin Bonavacia, Lieke Klaver, Tony van Diepen en Femke Bol haalden een Nederlands record met 3 minuten 9 seconden en 90 honderdste. Het team van de Dominicaanse Republiek was 800 honderdste seconden sneller en het Amerikaanse kwartet behaalde het brons.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 Is zin in ZFM. ZFM. nu Tobak Leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft. Bij ZFM. Yes, tweede geweldig dus in het radioprogramma. De geschiedenis komt eraan. Weer zijn de laatste plaats van Nathalie Imbruglia. On my way. On my way. date. wel uh, Nathalie Imbrulia. En dan heeft een nieuwe single uit en die heet On My Way. En uh, die heet uh, Fire. En ja, afgelopen week was het niet iets van 32 jaar dat het bestaat? Van 42 jaar? 2008? Nee, in, ik ben helemaal in de war nu. Bestond het namelijk... Uh, bestaat sinds 2009? Nee, ik ben helemaal uit En 1985 is het ooit begonnen. Nee. Dus dat is nu... Uh, ja, 1985? 15 1985? en 22 is 37. 37 jaar oud Je ja, hoort hier de boekhouder, hè? Ja, klopt. Ik ben <totstuk> er nooit zo goed in gelijk. Neighbors bestaat dus al uh, zo lang. en uh, Ze hebben een reunie met Kylie Minogue, maar ook deze Daini Minogue. Want ze hebben allemaal in die uh, uh, uh, serie gespeeld. En dit Nathalie en Brulia ook natuurlijk. Dus dan uh, ben je allemaal weer op de hoogte. Goed, het is tweede gaat jaar. Ik draai Jezus, gast, let eens op. Uh, en kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Hou maar in het draaiboek, is wel makkelijker. Goed, in 1957... een ongeluk bij uh, uh, uh, uh, Biak, Nieuw-Genea. Verongeluk namen KLM-vlucht 844. En dat is echt een heftig verhaal gewoon. 1957, hè? En uh -huh. de piloot... Dat heet, die heette De Roos, had heel veel vlieguren gemaakt. Bijna iets van, wat was het, 9000 vlieguren had hij gemaakt. Dus dat echt wel heel wat ervaring. Hij steeg op en, en, wat was het, half vier ochtends En hij deed een verzoek, mogen de lichten van de landingsbaan, mogen die uit? Die mogen uit. En mag ik even langs het vliegveld vliegen? Dat is misschien wel leuk in verlenging van de vliegtuur. Uh, hij hij vlogen langs en dat is langs het water. Dus dat ging heel laag over het water. En wat er op een of andere manier gebeurt... hij verlo uh, verloor hoogte en kwam dus op het water terecht. En daar stuitte hij over het water en brak het vliegtuig in stukken. En uiteindelijk van de 68 in, uh, uh, mensen aan boord zijn er 58 overleden. Oh. En zijn zelfs uh, mensen aan, uh, van het eiland zijn er snel naartoe gegeven... En hebben daar uiteindelijk nog 10 mensen kunnen redden uit dat vliegtuig die eruit vanavond zijn geklommen. 10. 10 van de 68. Hey, ja. Uiteindelijk, ja, Papua's hebben de, met prauwen, noem je dat, hebben, hebben mensen gered. En uiteindelijk is het vliegtuig naar 250 meter gezonken. Oh, is dat nog een duikobject? Ja, dat lijkt dat wel. Diep? Maar goed, het is wel ah, mag. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan van hoe kan dat nou gebeuren. Nou, het is geen technische fout. Het is ook geen fout van de piloot daar zijn ze niet achtergekomen wat het nou precies is, maar ze zijn wel omdat mensen zijn ze heel streng van flybys doen we niet meer. We gaan niet toch even een keer en even lang, langs het vliegveld om even te zwaaien nog. Dat gaan we niet doen. We gaan rechtstreeks omhoog naar de juiste en weg en, en weg. Ja precies. Geen kermissen van maken. Het is vandaag is het uh, nou, dat zeg ik, 118 jaar geleden dat het oorspronkelijke theater, het circustheater in uh, in Scheveningen is geopend. Het Circus Theater was uh, dus uh, ontworpen door Van Liefland. En het werd ook echt gebruikt voor zomervoorstellingen. En uh, het was eigenlijk, uh, uh, toen uh, als het winter werd, werd het gebruikt als opslag. Voor, uh, voor de strandmaterialen oh, zo. Ja. In de waren er allemaal voorstellingen. En de dieren die gingen dan uh, tot aan uh, Hollandspoor En daarna gingen ze over de tram aan, gingen ze naar Scheveningen. Nou, ergens in 1996, 1991 is het complex deels eigendom geworden van Joop. En hij heeft het voor één euro gekocht, of één gulden. Oh ja. Nou, toen heeft hij het helemaal verbouwd. En nou ja, het is nu continu. Uh, zijn ze nog bezig met, uh, met allerlei voorstellingen en zo. En ik vind het toch, zij hebben het toch wel massa gehad. Dat zij niet dat gedoe hadden met die Duitsers. dat hij die, die hele linie had ja, weggehaald. Weg. Ja, ja, ja. Dat we hebben weg. echt geluk gehad daar hoor. Zeker. 1999 op 16 juli hoorden we dit op het nieuws. A dark day voor Amerika. John F. Kennedy Jr., his wife Carolyn, en her sister Lauren Bassett still are missing tonight. And it does now seem certain that they went down in the crash of a single engine plane that Kennedy was flying last night. John F. Kennedy Jr. overlijdt omdat hij namelijk een vliegtuig en zijn vrouw en haar zuster op weg waren naar een. Bruiloft van een nichtje, Rory Kennedy. En op een gegeven moment had hij weinig vlieguren gemaakt. Iets van 300, echt niet zo heel veel ervaring nog. En waarschijnlijk hebben ze hoogte verloren en zijn ze naar beneden gestort. En deze uh, John F. Kennedy Jr., verwarmd niet, hè? Die is natuurlijk de zoon van de bekende F. Uh, Kennedy. En die is in de White House, vooral in, die, in begin jaren 60, heel veel geweest. Hij is heel veel naast zijn vader in het White House rondgelopen. Er zijn heel veel foto's van te vinden. Hij werd ook al genoeg, genoemd John John. Om John, niet te verwarren met zijn eigen vader. Weet je John joh? F. Ja. John John. En uiteindelijk uh, is hij zeg maar, bijna geadopteerd door Robert Kennedy. Robert Kennedy nam een beetje de vaderfiguur over. En dat gaf ook wel weer wat spanning in Robert Kennedy, zijn gezin. Want die vond dat hij achtergesteld werd. En uiteindelijk Robert Kennedy werd natuurlijk ook weer neergeschoten. Echt een drama in die familie. En uiteindelijk is hij dan gewoon weer bij zijn moeder terechtgekomen. En die heeft hem uh, goed verzorgd. Dat ze echt goed kwamen. komen. Uiteindelijk is het echt een... een hij is een persoon geweest. Hij heeft echt een relaties gehad met verschillende mensen. Madonna. Cheryl Parker, Jessica Parker, Cindy Crawford, Daryl Hannah, Prins Diana, Hyena, heeft hij ook een relatie mee gehad? Echt? Deze John F. Kennedy Jr. Een Wat zeer een peuk. Graag uh, ziende gast, Waarom een vieze peuk? Ze wilden het allemaal. Er is geen meetoetje geweest. Wat oh. maak jij daar weer een vieze peuk van? Oh. Niet. Hij was gewoon echt een hele populaire gast. Gewoon. Ja, maar dat dus was zijn vader ook. Hè? Ja, zeker. En die was ook een Viespeuk. Nee. Nou, ik weet het allemaal niet. Maar goed, uiteindelijk is hij getrouwd in 1996 uh, met uh, Carol Bassett... En daar is hij maar drie jaar getrouwd mee geweest. Want toen gingen ze met z'n allen naar beneden. Tragische vrouw. Okay. Tragisch In 1935, op 16 juli, introduceerde de, introduceerde de stad Oklahoma City een oplossing voor het parkeersprobleem: de parkeermeter. Het apparaat was een uitvinding van de ondernemers Carl McGee en Gerald Hale. En die gaven het ding, de onheilspijlbare uh, mijnaam, de Zwarte Maria. Hmm? En parkeren voor de meter kostte 5 dollar cent per uur. En als die tijd verstreken was, kwam er een rood vlaggetje tevoorschijn. En uh, ja, de automobilisten waren nog wat onwennig om met de parkometer te werken. Maar het bleek een groot succes. En uh, de winkels uh, die aan de gratis parkerenzijde zaten... die wilden eigenlijk ook wel voor hun zaak zo'n prachtige teller. Ja. Dat ding zorgt namelijk nou voor een betere doorstroming van het verkeer. En bovendien voor meer winst. Want uh, des te sneller de parkeerplaats weer vrij was. Des te eerder kon er weer een nieuwe klant parkeren. Jazeker. Dus dat vond ik eens dus wel mooi. Schrappig. Dat is toch wel wat anders dan met de parkeerproblemen oh ja. hier die moment. Ops. En hoe ging het op Schiphol ook weer? Op het stationsplein van Schiphol worden dagelijks honderden auto's geparkeerd. En dit aantal neemt nog steeds toe. Het was in de laatste tijd haast onmogelijk geworden... om tussen de lange rijen bumper aan bumper staande auto's nog een plaatsje te vinden. Zeker. In, dat is in 1961 dat er uiteindelijk daar zeg maar, uh, parkeermeters kwamen. Dat was de in, eerste in Nederland. Dus dat was gewoon 26 jaar later. Klopt. En uiteindelijk uh, in, uh, in, 2000, of in 1962 uh, uh, was het in Amsterdam. En er waren dan uiteindelijk 300 van die apparaten. Oké. Okay. Dus, in 1965, opening van de Mont Blanc-tunnel... Dus Dat tunnel tussen Frankrijk en Italië. En ik moet zeggen, ik heb daar dus afgelopen zomer hebben we diverse tunnels genomen. En deze was gewoon 11,6 kilometer lang. Hè? Echt lang, ja. En uh, de, de tunnelbuis was 8,6 meter breed. En er waren twee rijstroken. Het is dus, uh, toch wel bijzonder, hoor, zo'n tunnel. Dat, nee, dat scheelt een uh, echt maar hoop omrijden. Ik kan dat kan zeker. Zeggen. Het is uh, 17... Heeft u even? <lacht> Er nog een, 1982, of niet? de première van de Opera die uitvoering? <laughs> Vast niet. Nee, in 1969, de Apollo 11 wordt gelanceerd. Ignition sequence start 3, 2, vanaf Cape one, Kennedy. Zero. En doel natuurlijk Man oh. op de Maan. Dat werd al aangekondigd door ja, niemand minder dan uh, John F. Kennedy. In 1961 werd het al aangekondigd dat dat gewoon moest gaan gebeuren. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moeilijk is. En dat dat gedaan moet worden. Neil Armstrong, Buzz Edwin en Michael Collins ging er daar naartoe. Buzz die... Komt daar Buzz hier vandaan? Zeker weten. Ah. En Buzz is de enige die nog leeft. Buzz Edwin, die is 92. En Neil Armstrong is in 19, of 2012 overleden. En ook uh, Michael Collins in uh, 2021 overleden. En wat zei hij daar op de maan? It's one small step for man. One... Zeker, dat is we een, de klassieke riep. Ja, ja, ja. Naast de werelde, toen ze daar rondgingen bij de maan... nog even vijf uur pauze, jongens. Ga even uitrusten, ga even een slaapje doen. Niels zei, hallo, kom op, zeg, we zitten vol met haar adrenaline. We gaan echt niet even slapen, hoor. Dat kan gewoon niet. Ik wil nu die maan op. En uiteindelijk mocht dat, hij mocht eerder de maan op. En dat hebben ze dan met z'n allen gedaan. Ik kreeg waarschijnlijk een kleine aantekening. Het grappige ja. is wel, dat ze zijn allemaal dezelfde leeftijd geweest, hè, destijds. Ja. Ze waren allemaal geboren in 1930... Dus dat vind ik opmerkelijk of ze daarop geschreeuwd? zijn. Weet ik niet. De lichting van 1930. De nee, lichting ja, van ja, 1930 ja, ja. ging de maan op. In het jaar 622 emigreert Mohammed met zijn volgelingen naar Medina. Dat is dus een stad in het westen van Saoedi-Arabië. En uh, hij stichtte daar een moslimgemeenschap. En het is tevens ook het begin van de islamitische jaartelling. Dus dan denk je, nou 622, dus het is nu het jaar 1400. Nee... Dat kan niet, want de islamitische jaartelling... die telt al zoveel maanden... of zoveel maanden... en uh, het is iets van 360 dagen. Of, of, nou, het scheelt 10 dagen per, per jaar of zo. En uh, als, je, als je toch mee, mee wilde met de gewone kalender... Ja? dan was je ongelovige heiden. Was je dan, uh, dus, maar het is dus, uh, vandaag is het dus officieel... Dus, uh, eigenlijk, eigenlijk vind ik het... dat het nieuwjaarsdag is voor de, voor de moslimgemeenschap. Nee, en het zo... leuke is dus ook nog... dat moslim, had yeah? ik opgeschreven... dat betekent eigenlijk... Uh, iemand die zich overgeeft tussen haakjes aan God. Dat is een moslim. Oké. Okay. En de, de, hoe zeg je dan, de, hoe heet de geschiedenis zelf? dan islam, dat is weer een andere uh, heeft weer een andere betekenis. Ja, dus sorry, moslim... Ik lachte net, maar dit, dat is natuurlijk niet wok om te lachen over dingen over het geloof. Sorry, dan heb nee, ik excuus nee. voor... Oh, heel goed. Heel ja, goed, ik bedoel, dat moet iedereen zijn baan laten natuurlijk. Ja, ja, ja, ik, vind ja. ik vind het wel moeilijk hoor, niet moeilijk. Goed, ja. goed uh, 1957, we hadden het net over de um, Apollo 11. Nou, dit ging er natuurlijk allemaal aan vooraf, hè. 9 AM Marine Airman Major John Glenn begins an attempt at a supersonic transcontinental flight. His Crusader jet camera plane leaves Los Alamitos, California, headed non-stop for New York with a sister plane. Hij ging van Californië naar New York en deed daar 3 uur over 23 minuten en 8 seconden deze John Glenn en dat is eigenlijk de gast die het eerste de ruimte in ging. Dit was zijn eerste vlucht zeg maar, met een soort straaljager geworst. dat en uiteindelijk is hij zeg maar, voor NASA hij gescout. En daar heeft hij... Uh, alle Mercury 7 heeft hij gedaan. Nou, hij, heeft, hij heeft allerlei vluchten gedaan in de ruimte. En hij was ook een van de eerste... Nou, de eerste eigenlijk Amerikanen die in de ruimte rond zweefden. Oh. John Glenn, Gast, die is gewoon heel oud. Goed, 95 of zo. Echt een uh, bijzonder oh, gast. Ja. Later de politiek in. Nou goed, tot zover uh, geschiedenis. Ja, doe. Ja, well, ja, straks de verjaardag. We hebben nog genoeg, uh, praat, uh, genoeg materiaal om te praten. The Hunted Jew. Meeslepend. Psychedelisch. Erg leuk dit. Broken. Bent uit België. Ja, mooi dit. Kom uit Hasselt vandaan. België, The Hunted Youth. En we zingen heel mooi de twijfel, het ding in het leven. Nou goed, we zijn helemaal aan doorbreken. En dit was Broken, zeker. Het is de zaterdagmorgen. En de zaterdagmorgen is de toepak niet compleet. Als we het ook nog even... Jawel! Wie is er jarig? We kijken naar degene die vandaag jarig is. Nou, laat, laat Jij mag beginnen. Ja. Ja. Al is het waarom dat ik vandaag jarig ben. Ja, Zeker. Uh, in 1967 is Will Ferrell geboren. En hij heeft dus gespeeld in de film van Star, maar hij is ook erg bekend. Hij was de, de hoofdvanspeelder in de film Elf. Over een elf met... Uh... Die gast is gewoon knettergek gewoon. Ja. Die is gewoon ja. echt... Ja. Ik, bedoel, als je die fragmentjes ook hoort van hem... Dit <laughs> ding is 360 keer more powerful dan you. Je bent letterlijk worthless. Hij heeft wel een goede, een goede stem, ook, doet ja. ook reclames. Maar het grappige stukje wat er op YouTube nog, nee, te vinden, nog steeds te vinden is, ik begin helemaal, uh, is dat hij met Chad uh, Smit. Chad en Will lijken als twee druppels water op elkaar. Chad Smit is de drummer van de Rattled Chili Peppers. En op een of andere manier vonden mensen toch wel eens van nou, zijn ze geen familie en kan Chad. Uh, of kan uh, Wil Ferrell ook heel goed drummen, net als Chet. Dus uh, zijn ze elkaar uitgedaagd bij uh, een late night show aan te schuiven. En daarbij verschenen al ze alle twee in hetzelfde kostuum. Ja. Echt precies hetzelfde petje op. En gingen daar zitten en letterlijk je mond valt open. je ja, echt, dit zijn tweelingbroers. Oh, echt waar, joh, wat lijken die veel op elkaar. Terwijl het twee compleet verschillende persoonlijkheden zijn. Grappig, hè? En uiteindelijk gingen ze drummen. En dan zie je uiteindelijk dat Will Ferrell dus eigenlijk gewoon van tevoren heeft opgenomen. Die een playback te drummen, zeg maar. En Chad Smith, die speelt dan echt en die speelt ook veel beter. Nog. Maar het is een leuk stukje televisie, wel echt Amerikaans. Om oh, okay. even te kijken naar deze Will Ferrell ja, we... en Chad we zijn Smith. wij dus met Jim Buckham ja? en uh, de hoofdrolspeler van Fifty Shades of Grey. Die twee die lijken ook echt spitting images van elkaar. Ja. En toen heb ik heb een keertje dan op uh, Twitter heb ik, uh, dat laten zien... En nou uh, hebben ze me allebei als, uh, uh, dat ze mij nu ook volgen. Dat was grappig. Hadden ze zelf nog nooit gezien, weet je. Ik zal het nee. je straks wel laten zien. Nou, goed, nog even een ode aan uh, Larry Sanger. En Larry Sanger was namelijk de gast die Wikipedia heeft helpen opstappen. Op opstarten. Hij, uh, hij heeft vanaf het begin, hè, want Wikipedia bestaat al een tijdje. Uh, januari uh, 2001 is het gestart. En vrij snel kreeg hij toch een beetje twijfels over of het allemaal een goed idee was. Dus uiteindelijk heeft hij in maart ontslag genomen omdat hij vond dat eigenlijk trollen de zaak konden overnemen. En trollen zijn natuurlijk mensen die helemaal geen verstand van zaken hebben. Die denken, nou ik heb ook nog een leuk een dingetje. Of die en die, dat schrijf ik allemaal lekker op. En dan gaan mensen lezen en denken, oh dat is de waarheid. Dus daar ja, was hij bang voor. Uh, dat wordt nu al beter. Maar uiteindelijk is deze Larry Sanger, met een aantal anderen hoor. Hij is niet de enige. is hij wel degene die dit bedacht heeft. Die, mooi. Okay. En hij is vandaag jarig, 54 wordt hij. En vandaag uh, wordt Hans Wiegel wordt 81. Hij, nou ja, hij was natuurlijk uh, een van de jongste politicus uh, die, uh, van de VVD. Ja. Hij uh, is uh, na de handkamer uh, commissaris van de Koningin geworden in uh, Friesland. En hij is in 1994 heeft hij, uh, de orde gekregen van Schipper in de orde van de Pan. Dat is iemand die dus heel veel uh, betekent heeft voor zeilen. Ja, Daar lach ik ook weer. Het is iets vries. En dan denk ja. je, wat is dit het dan weer? in de orde van de snekerpan. Is dat ja. ding van plastic of heeft, is hier nog wel metaal? Nou, ja, sorry, gek uit. Hans Wiegand, ook 81, is wel bijzonder. We kennen hem toch altijd. Het is altijd een klassieketje om er van hem te horen. Maar het blijft leuk, altijd Alle dit. Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sinterklaas pakt uit of het niet op kan. Laatste citaatje, kan nog best doorgaan, maar dat doe ik niet. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij achter de tafel. En hij kijkt naar Den Uil. Het ging over het feit dat er iemand over hem had geschreven. En Hans Wiegel was dat echt mooi. Is wel echt een soort stand-up comedian bijna. Ja, dan, hè? Ja, ja, ja. Is het echt mooi worden? Sinterklaas bestaat. Hij zit daar achter de tafel. Ja. En dan zaten ze met z'n hoor. De, onder andere Den uil en nog iemand zat bij. die zat echt voor lul, zaten ze met z'n tweeën. Ja. Grappig. Hans Wiegel, nog steeds scherp. Hè? En schrijft heel veel in de kranten, heeft hij geschreven. Columns. Ja, toch vind ik hem wel irritant. Ik weet het hoor. Ja, mm, yeah, zeker. Hij is wel redelijk van over zichzelf overtuigd. Omdat hij heel, heel veel verstand van zaken heeft natuurlijk. Mm. Ja, dat is nou helemaal zo. Goed, degene die vandaag ook jarig is, zou jarig zijn geweest. Stan, Stan Haag. Stan Haag is overleden in 2001. Hij was een Nederlandse programma maken. Dish Jockey", liedjes schrijven. Voetballer bij PSV in Feyenoord. en gitarist. Belachelijk. Zoveel dingen Connie. hij. begon bij de AFRO. Begon hij begon namelijk uh, radioprogramma's te maken. Jukebox. Eigenlijk gewoon goud van oud programma's presenteerde hij. En uiteindelijk ging hij over naar, uh, naar Veronica. Dus de zeezender. En toen uiteindelijk bij zeezender ging hij bij Migo Migo. En toen ging, uiteindelijk is hij geëindigd bij lokale zenders... Wij doen anders op. Wij beginnen bij lokale zenders, gaan uiteindelijk bij het grote werk. Maar hij begon bij de Afro. Heel bijzonder, deze man. En deze Sten Haag vertelt zelf even. Nou, ik heb echt het gevoel, als ik dan uh, zo s'avonds om 6 uur met dat programma begin, dat je wel een vriend bent van die mensen. Dat je, dat je bij die mensen thuis zit. Dat je ze ook wel. Uh... Kijk, ze vinden natuurlijk altijd om met naam op de radio te Goeie stem. Goeie stem. En het grappige is, dit is nog heel oud gegeven van hoe een disjockey moet zijn. Hij moet verstand van zaken hebben. Hij moet dingen weten. En dat nou, dat was vroeger allemaal. Dat hoeft tegenwoordig allemaal niet meer. Maar goed, hij heeft heel lang dus jukebox gepresenteerd op verschillende zenders. Hij heeft heel veel liedjes geschreven. Onder andere Ik sta op wacht van Joop Knecht. Nou, wat leuk. Ja, zeker. Vandaag is ook jarig Stuart M. Armstrong Copeland oh yes. en hij is uh, een Amerikaanse drummer die heeft bekendheid verworven als grondlegger en drummer van The Police. Als grondlegger? Ja, grondlegger en drummer, jawel. Yes. Uh, leuk is dat dat hij uh, even kijken want uh, ik dan moet ik even snel kijken hoor. Hij heeft muziek gestudeerd. Hij werkte als roadie voor bands als Wishbone Ash, oh, chauffeur voor Renaissance en hij werd in 1973 road roadmanager van Joan Armatrading. Oké. Oh, okay. En uh, vervolgens keerde hij weer terug naar uh, de UK. Ja, leuk hoor. Ja, ja, ik ja, hou het, al het, van die muziek van de politie. Goede drummer. Echt, uh, hij staat op nummer 10 uh, op de ranglijst uh, door het tijdschrift Rolling Stone als uh, okay. drummer. Ed Kowelski wordt vandaag jarig 51. Dus de liedzanger van de Amerikaanse band natuurlijk Alive. Yeah, dit kennen we allemaal. Echt uit de tijd van die jaren 90. Echt dat boezige En ook hadden ze rustige muziek zoals dit. De wat gevoelige kant van Ed Kowalski. Later is hij daar helemaal in doorgeslagen. Ik ging alleen maar van dit soort muziek maken. Maar dat was solo. Dat was echt niet erheen te komen. Dus geef mij gewoon dit maar. Dit was dat zware geluid van live. Hij stond er met 2009 is hij in deze live band geweest. En uiteindelijk is hij solo gegaan. Maar in 2016 weer teruggekeerd in de band. Dus uiteindelijk spelen ze nog steeds. Grappig. Deze Ed Kowalski. Wie nog meer? Ja, ik heb hier nog staan Jos Stelling. Hij is een filmregisseur in Nederland. En uh, hij heeft ook echt wel bi bi bijzonder veel uh, inkomen van, uh, van filmhuizen in Utrecht. En hij, hij heeft echt het initiatief genomen voor de Nederlandse Filmdagen. Nu bekend als het Nederlands Filmfestival. En in het begin waren ze alleen bedoeld voor filmmakers die elkaars werk bekeken. Maar snel werden ze ook populair bij het grote, fabriek, uh, grote publiek. Ja? Dus uh, ja, dat is wel een bekende man die uh, ook wat meegewerkt heeft aan films en zo. Dus, uh, hij heeft heel veel uh, prijzen gewonnen. Dus, ja. nou, je kent hem dus helemaal niet. Nee, zeg maar niet zoveel. Jo oh. nee, Jos. Nee, klopt. Ik ken heel veel Jossen, maar deze Jos zit er niet bij. Nee. Nee. Dat is een generatie. Hij Goed. heeft dertien films gemaakt, hè? Dat is niet En uh, ook het, het Meisje en de Dood. Met Sylvia. Het wordt, leuker wordt het niet. Nee, ik stop ermee. Goed, tot zover de, de, de, de verjaardagen. Het is uh, tijd voor uh, veel muziek. Ik vond het een, een maffe combinatie. Ik heb het ook iets met Jack White. Jack White was vorige week, uh, vorige week was de jarig, hij is 46, 46, geloof ik, 47. Hij is dus gevraagd om de soundtrack van Elvis te maken. En dit is een van die trackjes die hij heeft gemaakt. En hij zit samen met Elvis. Hoe is het mogelijk? Die man is dood, dat kan helemaal niet. Power of my love. Hey. Push it, it. You Bus Lightyear, hier, oh nee, Bus Lerman heeft deze film gemaakt. Elvis die is altijd een beetje over de top natuurlijk. staat een film bekend om die films. Dit is niemand minder als Jack White en Elvis Presley. Nou, niet echt Elvis natuurlijk, maar de zanger. Of de, de acteur uit de film, die kan ook zingen. Dus toen dachten ze, we doen gewoon iets helemaal nieuws. En ze hebben heel veel platen van Elvis in een nieuw jasje gestoken. En als die gitaar zo van Jack White er heen gooit, dan is het altijd goed zeg ik. Het maakt niet uit dat ze zingen. Ik word hier zo blij van. Lekker ver, verontrustende muziek. Ik denk van, Kan het wat zachter? Ik denk van, jezus... Dan zit je maar mij het goede ja, uit. Maar je bent niet eens aan het daar spelen nu. Nee, nee, sorry. Ik moet even concentreren. Goed, het is alweer zover. Zandvoortse berichten. Ja, zeker. Schoolvakanties zijn begonnen. En zes weken vrij. Heerlijk. Maar ga niet stilzitten. zeggen ze hier ook in de Zandvoortse kant. Want jongeren moeten bezig worden gehouden. En jawel. Uh, Activiteiten, uh, sportief en creativiteit is allemaal weer te doen. Met Jongerenwerk Zandvoort heeft een programma opgesteld. Kijk even op Jongerenwerk Zandvoort. En ook, daar kan je kijken. Op Facebook is eh, pagina, dat, maar ook op www.noordhollandactief.nl Staan er allerlei activiteiten die ze georganiseerd mm. om hier in Zandvoort niet zomaar weer een beetje in die hangmatten bij het strand te hangen met, met zo'n uh, JB, wat zoveel geluid geeft. Nou, ik was gisteren was ik van plan om mee te gaan doen met uh, line dance. Maar helaas, uh, je, er waren te veel mensen. Oké, okay, dus niet de, een... de, Dus de cursus, uh, je, je kan je laten plaatsen op de reservelijst. En ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig hoe het geweest is. Line oh, Linedansen, ja, dat is. Uh, ja, als je een uh, gevoel van ritme hebt. En, uh, dan draai je meestal nog wel de juiste kant op en zo. Dus, uh, nee. Ja, dat nou, is echt een ontzettend hip. Uh, Linedansen. Check, even kijken. Ik heb nog een andere moment. Een monument. Even een moment. Monumentorganisaties vragen aandacht voor het nieuwe ontwerp van de Watertoren. Is een brief gestuurd naar meerdere, met meerdere redenen naar de gemeente. Ze hebben twijfels, want de stichting Kuiper, dat is geloof ik degene die het heeft ontworpen. nog die, uh, Het genootschap daarvan en ook nog uh, een of andere bond van Watertoren hebben ook uh, bij elkaar gezeten. Wat gaat er met die Watertoren gebeuren? Het was ooit een gemeentelijk monument. Het zou toen een rijksmonument worden. Dat is nooit aangevraagd. Dat is eigenlijk een beetje zo, ja, een beetje in de la blijven liggen. Toen dachten ze van, uh, uh, ja, en nu komen ze erachter dat de watertoren toch wel redelijk uh, gammel is. En nu gaan ze hem helemaal restylen. Die silhouet gaat veranderen en zij maken hier toch wel druk over. Dat, het is eigenlijk wel het aangezicht van zand wordt. En het wordt straks een heel iets anders. Hij verdwijnt ook tussen de huizen. Hij stond altijd mooi vrij. Nu wordt hij tussen gebouwd. Dus daar komen hier we nog wel wat vragen over. Wij denken allemaal dat het gaat beginnen. Komt er weer een van de organisatie die gaat weer op de rem trappen. Nou, succes daar. Iedere keer weer. Elke keer weer. Ze We beginnen in... Uh, de ja? pluspunt op 5 augustus is er uh, weer een uh, nieuwe uh, cursus voor senioren. Dans en beweging voor senioren. Het heet Voetjes van de Vloer. En uh, dat wordt gegeven door Connie Lodewijk. Zij is zelf ook uh, best wel een beetje beleefdheid. Ja. En het kost een tientje voor de hele maand augustus. Dus uh, uh, vrijdag om kwart over tien tot kwart over elf. En daarna krijg je een gezellig een kopje koffie of thee. Welke DJ's draaien en? Nou, Nou, geen. Maar je kan wel gewoon lekker dansen. En uh, ja, zij, zij is gewoon iemand van... Uh, hou je lichaam fit en ga dansen. Nou, zeker. Dat is belangrijk. Maak je uit waar je kan dansen, zei als Leummer. Maar in je eigen uh, achterkamer zijn. Dan kan je daar gewoon dansen. Ja. En dans! Goed, zover dus is antwoordse berichten. En uh, tijd voor de Jolande Die ja, hebben dit keer al heel klaar voor staan. Ja, Zeker, hij is, is vandaag een jarig. en die Aces. Of hij, hij is wel jarig, maar leeft hij nog trouwens? Volgens mij wel. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, Hij is in 2006 overleden. Oh, dat is ook alweer 16 jaar geleden. Zeker. Maar hij had de Azure Light. Ja. En dus. dat is gewoon een heel gezellig nummer. Zeker. Hij is de ontdekker van Bob Marley. En Bob Marley bleef een leven lang dankbaar dat hij ontdekt is. Door hem. Oh, En de ijsjes. was een grote hit. Jaren geleden. Even kijken waar het hit was. In 1969 heeft het op nummer 1 gestaan. Hier in Nederland. De ontdekker van uh, Bob Marley. En Bob Mali die stak er nooit op. onder stoel of bank. Die zegt: hij, hij heeft mij ontdekt. Zonder hem was ik allemaal nergens geweest. En dat is wel mooi om te weten. Gewoon, dat je dat elke keer weer te horen krijgt. Goed, het is uh, to Toebaklev. de staan. Het is 20 minuten voor 10. Het is de verjaardag vandaag. Uh, Jolande. Wist je nu weer? De hele studie zit vol met taarten. Zodat we vandaag kunnen kiezen. Vandaag in de krant... Nee, niet in de krant. ik kan een stukje geschiedenis liggen. Daar moet ik toch even over hebben. Ik vond het toch wel een, een heel bijzonder iets. Namelijk vandaag wordt voor het eerst eh, een, een atoombom ge, ge, ge, geprobeerd in 1945. Dus is van een Manhattan-project. En een Manhattan-project Dat was echt wel iets, wel iets heftigs. ...to build a of power an atomic bomb before the Nazis do. The bomb is codenamed Trinity, but will later be remembered As the deadliest weapon in history. Het begint al met Albert Einstein... die in 1939, 1939 een brief stuurt... naar Amerika, naar Roosevelt... die zegt van... Roosevelt, het gaat niet goed hier in Duitsland... ze zijn volgens mij bezig met de atomic en ik heb daar ook wel een beetje verstand van. Uh, Zal ik die kant op komen? Nou, dat vond hij wel een goed idee. Dus vanaf 1942 tot 1946... hij is bezig geweest met deze nucleaire bom, deze autobom. Oh, dan gaat hij niet terug. Gezellig. En ze hebben verschillende oefeningen gedaan... En uiteindelijk, dus deze dag hebben ze geoefend. En uiteindelijk werd hij gevallen op uh, Hiroshima en Nagasaki in, uh, op 6 augustus en 9 augustus. Om daarmee dus uh, te dwingen te stoppen met de oorlog. En dat is gelukt. In ieder geval de Japanners die gingen ermee stoppen. Uiteindelijk Albert Einstein is dus degene die het allemaal in werking heeft gezet. Dus dat is uh, goed om te weten. He. die uiteindelijk ook in Amerika heeft hij heel lang heeft die, uh, uh, gestudeerd natuurlijk. in de hoogste okay, ja. Ja. Ja, daar ben je stil van zeker. Dat ja, dat heb ik ook. Nou, dat mag ook wel eens een keer. Zeker. <laughs> nou, ja, je had het net over al die vliegtuigen die, uh, waar het niet helemaal goed ging en zo. Ja? Maar er is hier gewoon uh, op zee uh, dat ze gedobberd hebben. Maar hier is een man, die, die kwam gelukkig toevallig een verloren voetbal tegen. En uh, hij is 18 uur lang rondgedobbeld op de zee. Ik kon uiteindelijk toch gered worden. Want hij werd, uh, vorige week zaterdag werd hij dus uh, door de sterke stroming meegesleurd voor de kost van Miti Beach en het Griekse Cassandra. Zijn vrienden die hebben wel de, de redders gezegd van... joh, het gaat niet helemaal goed. Nee. Maar uh, dankzij die voetbal is hij dus gewoon in leven gebleven. Zo zie je maar dat het... Uh... Hij heeft zich vastgeklomd aan de voetbal. Ja, Wat doet hij daar denken? Iemand vast, die zich aan... Ja, aan uh, Wilson! <laughs> ja, ja, Wilson. Zeker. <laughs> een tijdje geleden was ik uh, in uh, Nederland, uh, Indië. Uh, in Indonesië was ik. En daar was ook een, uh, een, uh, noem je dat, een restaurant bij de zee. En die heette ook Wilson. Huh? En werkelijk waar. Natuurlijk vernoemd ja, ja, hij, hij was ook deze, deze week steeds op tv. Want ik heb dat in Forrest Gump gezien. Ja. En uh, Sleepless in Seattle. En, uh, oh, waar het helemaal het omheen die andere, Ja, waarschijnlijk. En die andere, weet je hij nou? You've got mail. Oh dus mijn dat, God. zijn toch wel leuk. Ja, het zijn, ik, ja voor In de, de zomer zijn gaan ze dat soort dingen af. allemaal... Je hebt op een of andere RTL 7. Heb je bijvoorbeeld mij de Haaienweek. Elke dag oh. een haaienfilm. Haaien. Oh, ja, maar, ja en, en ook een film dat, je, dat ze... Twee dames getrapt uh, in, uh, in een kooi, helemaal onder. Ja, dat is een high film. En, uh, en dat ik heb zo. Ik kan daar nou dus niet naar kijken. Ik krijg het gewoon. Ik krijg. Uh last van uh, verstikkingsverschijnselen. Het idee ja. dat je daar zit en uh, afhankelijk bent van zo'n litertje Het in is fles. grappig. Je, je kan daar ook... gewoon niet tegen. Het grote haai die mensen aanvalt is een leuk gegeven. Zoals George 1 en 2 heb je gehad. En ik weet niet of je 3 had trouwens. Maar je geeft het, ja, Welke variant kan je dat bedenken? Nou, als je afgelopen week de televisie hebt gezien... daar kan je heel veel varianten op bedenken. Was het ook de Mac? Met die enorme grote uh, prehistorische en haai? Ja, ook. En dan verzinnen is weer haai en... Uh, ja. Ja. Ah, je yes, super. nou, ik heb een gegeven moment... Mijn vrouw was erin, helemaal niet verwikkeld. Ik denk, ik ga even naar beneden. Ik ga iets anders doen. Ik heb hem helemaal klaar, maar ja. I <middels> We're wasting time, and I look good tonight. can't De Bob? Weet ik nog niet. Ja, sorry. Ga deze plaat over. Bob! Heet het. Met een P. En dat heet... Uh, Wil Jozef Koek. Ja. Yeah. Geen idee of je er vaak achter kookt. stilstaat, Geen idee. Maar goed. Dit was een van de leukere plaatjes. Aha. Ik heb hier een leuk bericht. Ja? Want ja. ja ze staan nu allemaal in de file. Ze ook op vakantie te gaan en zo. Mm -hmm. Maar er waren twee Belgische verkampeerders. Die moesten tijdens hun verblijf in Frankrijk een boom invluchten. Want ze werden aangevallen door een everswijn. Vergeet de, de wolf. Ja, ze hebben de hulpdiensten gebeld. En die kwamen ook, maar ze kregen toch een boete nog ook wild wildkamperen. Ja, oké. Okay. Oh, oh, leuk. Dan ga je de politie in en dan ja, krijg je een boete. Ze kwamen wel aan hoor, die hulpdiensten. Maar het zwijn was nog steeds aanwezig en viel, het in, uh, viel die boom aan. Na een tijdje vlucht het dier toch weg. Maar ja, uh, die boete was 135 euro voor wildkamperen. En daarboven nog eens 135 euro voor het stoken van een vuurtje in het bos. Dus, wees gewaarschuwd, als je aangevallen ja. wordt, uh, los het zelf even snel op. Ja. Ja. Zorg dat je een geweer bij hebt. Ja, zeker. Kan je, kan je nog even oefenen als politieagent. En, oh nee, dat waren geen agenten. Nee, sorry, die werden erbij geroepen. Dat is erg verwoordend allemaal. Zeggen. En de immuniteit van de Britse uh, koningin... Uh, is in verschillende wetten allemaal vastgesteld. Ze kunnen echt best wel ver gaan om... en nou, ze kunnen niet ver veroordeeld worden, want dat hebben ze zo geregeld. Nou, nu schijnt daar toch de Guardian daarin gedoken zijn. Want op het landgoed... Er zijn toch wel wat akkefietjes geweest die niet helemaal door de beugel konden. Maar je hebt namelijk gewoon Harry. Niet Harry Styles. Die ken ik nou wel. Die plaat hoef ik niet meer te horen. Maar goed, uh, die uh, Harry die is met zijn vrienden daar wel eens uh, op jacht geweest. En die hebben daar ook alleen vogeltjes neergeschoten die niet uh, gejaagd mochten worden. En, oh, oh. en daar zijn ze op aangesproken. Maar ze konden die zwaar op eenden schieten. Maar uiteindelijk hebben ze een. Wat hadden ze een kiekendief? Hebben ze neergeschoten? <laughs> Klinkt. Neergeschoten. Kiekendief? Uh, ja, ze hadden. Okay. Een, een rode wauw en een borstuil hebben ze ook nog neergeschoten. Dus nou ja, ze hebben ook nog een spreeuwer vergiftigd. Daar hebben ze wel bewijs voor gevonden. Dus daar is wel een veroordeling voor plaatsgevonden. Maar die andere mensen die ze hebben geschoten. Ook Havik. Hebben ze niet kunnen doen. Omdat ze dan ook weer. Ja. Uh, immu Immuniteit hebben. Dus dan, dan gaat het niet door. Dus uh, willen hier we toch wel een beetje gaan kijken hoe dat anders kan? De Guardian is er helemaal ingedoken. En uh, nou goed, ik geloof dat het oude meisjes vreet niet zoveel uit. Maar goed, die jonge lui zijn nu wel van het land goed af. Dus dat is een stuk, stuk rustiger al, denk in ik. In ieder geval wat. Ja, dat is wel prettig in ieder geval. Ja. Goed. Ja, ja. Ik heb gezien dat er uh, positief nieuws is uh, in Harlingen, Want daar is een soort sale in geweest. En er, zijn, er was dus een indrukwekkende botenparade. Ja. En iemand anders zegt dat het is geen botenparade maar een schepenparade of zo. Nou, dan gaat die... Uh... Hoe gaan we die boot? Ik heb een schip. En het zijn schepen, ja. ja kan je meest, maar het kan je meestal is zelfs van de enorm mooie tolships. 37 historische zeilschepen zijn dus uh, binnen gevaren in Harlingen tijdens de zeel. Dus als je inderdaad nog wat wil kijken, dan kan je dus die kant op. En dan kan je nog het een en ander zien. Ik zit te kijken of ik daar nog meer kan zien, maar ik zie gewoon helemaal niks meer. Precies. Dan krijg je allemaal video's, weet je. Trek erop uit, blijf in eigen land. Ja, zeker. Ben net mee naar de vries? We zijn net even anders. Ja, ik word er wel vrolijk van. Ja, zeker. Hebben we die niet al gehad? Hoe heeft die net gehad? Ja, we gaan niet twee keer dezelfde doen. Dan hebben we nog een andere plaat. En dat is van Similar. En Similar zit op nummertje 17. So similar no. If we're halfway similar Tell me now It's better out Cause when I think We're all so similar This one is. again Realness bleeding out, dripping like oil on the road underneath our cars. Got me wondering what to make up with this bad energy that we're swimming in Why does it go away? Why does it feel my feet? It hurts when you hurt our feelings Deep down we miss realness. Gold tea hidden behind your smile Can't sleep Forgive me but I won't lie. It's only only a matter of time. So you gotta to show too heavy time. Heavy Similar, yeah, why? You lacking energy. <laughs> Niet liking, maar lacking energy. Castilla. Cassia hier op toebak left, lekker mijn grote hits. Wie was dit dan? Nooit wel gehoord. Maar het, het is uh, fijn dat toestel op aanstaan. En gisteren, ik, ja, dan zit ik altijd zenden, uh, over die zender heen te, te zappen. Van op één naar uh, Renze. Renze ja? doe ik echt. Ik vind, ik vind hem leuker dan Bo ook. Hij is wat uh, scherper. Op vier zit hij dan. Renze. Op vier, ja. ja. Je zei, uh, Renze. Je zei op één? Ja, op één. Daar zit op één. Daar kijk ik altijd naar. Ja, oh. kijk, nee, zit nee, ik kijk. Op één zit op. op, op. Op 1. naar één, ja? op vier zit Rensen klaar. Klopt, ja, nee, je hebt het. Maar goed, uh, even goed, 61 nog uh, best scherp. Ja, ja. <laughs> nee, zonder kijk. Had je niet gedacht, hè? Nee, zeker niet. Nee, nee. Maar goed, dus zat dan, dan ik even te kijken. Voor mij was het bij uh, Rensen dat uh, de broer van Peter Ervies aanschoof. Ja. Die man kan hem mooi vertellen. Wat lijkt hij op hem, hè? Hij lijkt op hem. Ja. Hij heeft een goede stem. Hij kan zichzelf zo goed presenteren. Blijkbaar dat hij ook in het presenteervak zit. Want oh. hij doet het voor de hele familie. Hè? Als er iemand gevraagd wordt van de Vriese van de, de familie... om over Peter en de Vries te vragen... dan schuift, schuiven ze hem ervoor. Want hij kan het heel goed. Zonder emotie vertelt hij mooie verhalen over Peter. Ook over de combinatie. En dat doet hij zo mooi... dat je eigenlijk niet eens in de gaten hebt... dat het over iemand gaat die dood is. En dan heb je Steen. Stien ken wel, hè? Niet Stien, ja. Die, Stien, die daar, uh, maar die ja, is ja? op het Songfestival. Die op het Songfestival. En die was daar met Bluff ook. En ik weet niet of de regie daarna speciaal op gefocust is. Maar Stien zat toch wat verveeld om zich heen te kijken. <laughs> Dat ja, het de... ging niet over haar, Het ging niet over mij. Dan denk ik van, ja, het is ook moeilijk om... Je bent, zeg maar, als toch uh, een showbiz weet je, kom je er nog even bij. En dan kom je naar een heel zwaar onderwerp, kom jij er gewoon in. En dan zit je gewoon echt minutenlang, zit je naar zo'n man te luisteren. Je denkt, wat heeft hij het over? Peter en Vries? Ik heb geen Kijk, idee. Wie is dat? Nou goed, dus ik kwam er heel verveeld over. En die zanger van Bluff wist nog een beetje staande te houden. Maar ik denk, ja, het is ook misschien nog wel lastig. Maar het, het, ja. dus wordt ze nou ook helemaal uh, gebest op internet? Nee, dat denk ik niet. Je... Maar het viel, het viel me wel op. Ik denk van, mm, meisje, kijk, kijk uit hoe je nou kijkt. Want dit zijn hele, momen, hele belangrijke momenten. Als Peter over, gaat over Peter en de Vies. Die gast heeft zoveel respect afgedongen van iedereen. Ja. En die, uh, die broer, die kwam ook nog terug op de, de kinderen van Peter en Vies. Hoe, hoe, ja, dat hij toch... Uh, um, Mooi pakket hebben afgeleverd. Twee van die, die kinderen zo kunnen praten en zo dingen kunnen verwoorden. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is eigenlijk zijn uh, legacy. En Dat... natuurlijk... Uh... Dat uh, voor die Tanja of zo, ja. hoe heet ze? Tanja Groen. Tanja Groen. De, ja, de of dat of gaat je... lukken. Iedereen is op het geld uit. En iedereen heeft... Ik weet ook nog wel iets, denk ik. Kijken ja. of ik die miljoen kan krijgen. Ik heb ja. ook nog wel een verhaal, maar uh, lukt dat nog? zeker. Ja. Er is een student aan de vrije universiteit in Amsterdam... die gaat zich beklagen klagen bij het College voor de Rechten van de Mens. Want ze is door, door alle lockdowns... had ze thuis tentamens moeten maken. Maar door de anti-speak software werd ze niet goed herkend. En de vrouw werd alleen herkend als ze met een lamp in haar gezicht scheen. Huh? En volgens haar had de universiteit voor het gebruik van de software... moeten controleren of zwarte studenten net zo goed herkend zouden worden... als witte oh, studenten. Ja. Jeetje. Dus ze heeft tegen het volkskrant haar verhaal gedaan... dat ze meerdere malen problemen had met inloggen. De software. Uh, het, het. Met die klacht hoopt ze dus nu dat de Fus stopt met het gebruik van deze software. En ook wil ze dat er maatregelen komen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. En ze wil excuses aan iedere student... Die hiermee te maken heeft gehad. Maar misschien moeten ze ook beginnen met uh, software. dat je je vingerafdruk gewoon uh, ja. op de camera gaat doen. Dat je, dat je dan herkend wordt. Ik wou zeggen, ja, donkere mensen schijnt het wel mo mo moeilijk te zijn voor software om te herkennen. Dat is Maar de vingers zijn aan de binnenkant de blank. Ja. Is ja, dat is dus dan weer een nou, meevallertje. Ja, dat is een meevaller, Maar dat, je moet dan wel een andere manier vinden om in te loggen. Dat, dat je denkt, van nou, op die manier gebeurt, lukt het niet. Maar ja, nee. ja de, de, de, de, de, de techniek kan die jou discrimineren. Ik weet het ook niet. Nee, maar zelfs hier... bij allerlei banken, dan kan je... De, uh... Uh, iets op je telefoon intoetsen en dan krijg je een code en dan kan je die gebruiken. Nou, dan, dan kan dat toch ook op die manier? Ja. Okay. Niet zo moeilijk doen met die gezichtsherkenning. Maar ja, dan kan het een ander zijn die het maakt, hè? Ja. Dat is dan wel weer zo. Dan kan je er iemand op afrekenen die jou. En ja, dan zeg je van nou, ja. ik heb me aangemeld, ik ben het zogenaamd, maar mijn broer doet het examen voor me. Dat, ja. Dat, dat, dat, dat kan dan weer wel. Dat kan, oh. oh ja, je ja. denkt meteen dat het weer fout kan gaan. Ja. ja nou goed, laatste plaatje voor negen, uh, tien uur. En alweer. Alweer, ik zou zeggen, mooi weekend. Fijn weekend! Hou het cool En Jeet een mooie cool. verjaardag, hè? Dankjewel. Jazeker. Gaat lukken.